Plotlewin met het NOS Journaal. Het Songfestival wordt komend jaar gehouden in Rotterdam. Ahoy wordt het decor van de 65e editie. Het congrescentrum in Maastricht valt dus af. De organisatie heeft bij de toewijzing gekeken naar de technische geschiktheid van de locatie, de omliggende faciliteiten, beschikbaarheid en de financiële bijdrage. Rotterdam en Maastricht waren de laatste twee kandidaatsteden voor de organisatie. Vorige maand vielen Utrecht, Arnhem en Den Bosch al af. De finale van het Songfestival is op zaterdag 14 mei. CDA-minister en vicepremier Hugo de Jonge noemt het onwaarschijnlijk... dat zijn partij bij de volgende verkiezingen... met Forum voor Democratie in een kabinet zou gaan. In een podcast over politiek zegt hij dat samenwerking lastig wordt. Onder meer vanwege het geflirt van de FVD met Rusland... en fout rechts, zoals de Jonge het noemt. Hij zei ook dat een eerdere coalitie van het CDA... met de toen net opgerichte PVV ook geen succes was... dus dat de partij zo'n fout niet nog een keer moet maken. Een Iraanse vrouw moet 24 jaar de cel in, onder meer voor het protesteren tegen het verplicht dragen van een hoofddoek. Volgens Amnesty International zitten op dit moment in Iran acht vrouwen vast voor hun verzet tegen de verplichte hoofddoek. Amnesty zegt dat de straffen steeds hoger worden en dat de mensenrechten situatie in Iran sowieso verslechtert. Eerder dit jaar werd mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh veroordeeld tot 38 jaar cel. Het dodental door ebola in Congo is gestegen tot boven de 2000, blijkt uit cijfers van de regering. In totaal zijn er ruim 3000 gevallen van besmetting geregistreerd. Hulpverleners krijgen de ziekte niet onder controle omdat veel besmettingshaarden in oorlogsgebied liggen. En omdat het deel van de bevolking de hulpverleners niet vertrouwt. Ze denken dat medici de ziekte juist verder verspreiden. En het weer dan nog. Het is zonnig en droog met hier en daar wat bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden vandaag. Morgen zomers warm met in Limburg uitschieters van 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er knopend Muidenberg en Blarekum... 8 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Help mee. Ga naar klinieklaans.nl en doneer nu. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon Zee. Zandvoort een z zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Het is 30 augustus 2019. Welkom bij Zandvoort Luncht. En hartelijk welkom bij een nieuwe lunch op deze vrijdag 30 augustus 2019. En zo net is het op NPO 1 en 2 bekend geworden dat het Songfestival gaat plaatsvinden in Ahoy Rotterdam. Dat werd net bekendgemaakt in een filmpje door, gemaakt door Duncan Lawrence, natuurlijk de winnaar van het Songfestival van vorig jaar. Of dit jaar, moet ik zeggen. En vandaag in een nieuwe Zandvoort luncht hier op de Zandvoortse Radio... hebben wij in ieder geval zomersidekick Frank Vink. Frank, goedemiddag. Hoi, goedemiddag Roy. Wat, uh, wat vind jij ervan, het uh, Songfestival, uh, ja, in Rotterdam? Nou, dat is wel een mooi debuut voor mij hier... want ik heb er eigenlijk helemaal niks mee met Rotterdam. Oké. Okay. En dat is voor uh, sommige mensen wel bekend. Hè? Dat heeft te maken met mijn uh, liefde voor mijn voetbalclub. Die komt niet uit Rotterdam. Nee. Dus, uh, en ik heb ook niet zoveel met het Songfestival, dus het is wel een goede match eigenlijk, Rotterdam en het Songfestival, zeg maar. Dus laat me lekker daar, Ja, je. laat me lekker daar. <laughs> Dan gaan we het zelf over andere dingen hebben. In ieder geval, uh, jij bent de zomergast, we kennen jou natuurlijk uit Zandvoort, je werkt bij Circus Zandvoort, een van onze adverteerders. Um, en natuurlijk uh, ja, van het café hier in Zandvoort die je hebt gehad en in Haarlem. Ik. Ja, dat klopt. Ja. Kan je daar maar over vertellen? Ja, nou, daar overval je me een beetje mee. Het is natuurlijk alweer een heel tijdje geleden. Het is alweer. Uh, het 1995. Uh, twee cafés, ja. Dat was mijn, uh, mijn uh, liefde voor uh, muziek. Uh, en vooral de rock en roll. Uh, in het verleden, uh, dat ik wel. Uh, zeg maar, de boer op geweest ben om, om mensen te ontmoeten. En, en ook. Uh, uh, uh, dagelijks uh, uh, uh, voor te werken, dat vond ik heel leuk om te doen. Er waren meer hobby's eigenlijk. En dat heb ik omgezet in mijn werk uh, door een uh, rock roll café te beginnen. En dat was eigenlijk best wel succesvol. En toen kwamen de brouwerijen om te vragen of we gelijk een tweede café wilden beginnen in Haarlem. En dat hebben we gedaan. Ja. En, uh, nou, dat is, ging ook heel goed eigenlijk. Dus het was aardig succes. Het was op dat moment, in die jaren, was dat gewoon een... Uh, een, uh, ja, een klap uh, spijker op zijn kop, zeg maar. ging heel goed. Ja, want daar is je liefde voor uh, muziek uh, uitgekomen. Daar, nou, je, bent ook, uh, je, je draait ook op feesten en partijen. Uh, en, en, en je hebt een leuke popquiz uh, één keer per jaar, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat doe ik bij Lauren Hardy. En dat is eigenlijk gewoon echt een pure liefhebberij. Dat, uh, daar werden altijd al popquizzen gedaan. En dat deed ik ook al mee. Dat vond ik heel leuk om te doen. Het was ook een hele aparte quiz, anders als anders. Dus uh, niet een raadje-plaatje, maar er waren gewoon allerlei uh, verschillende onderwerpen. En, uh, en toen vroeg hij uh, een keer: van, Wil je niet een keer meedoen? En uh, dat is eigenlijk sinds een jaar of zeven doe ik dat nu. Ja, dat wordt nu alweer de achtste keer. Dan uh, zoek ik wat onderwerpen uit die. Uh, die voor de mensen best wel uh, vernieuwend zijn nog. Wat ze nog niet weten over hele bekende artiesten. Ik haal er eigenlijk elk jaar één artiest uit en die. Uh, uh, daar probeer ik dan zo, uh, zo bond mogelijk over te vertellen, wat die, uh, wie die was of, uh, of wie die is, hè, want hij hoeft niet dood te zijn. Nou, dat is, uh, na de eerste keer is dat best wel bevallen en nu doen we dat eigenlijk elk jaar. Dan ben ik uh, in principe de sidekick van, uh, van Ron Brouwer. Dat is de man die de popvis uh, maakt, zeg maar. En uh, Vrienden van worden ook gepresenteerd... Ja, dat was heel leuk. Dat was voor mij voor de eerste keer eigenlijk. Omdat ik uh, wel presentaties al doe. Voor mijn werk. Ik doe uh, zeg maar op amateurbasis. Uh, presenteer ik spelshow's. Uh, Deal or No Deal, uh, Blackjack en dat soort. Dat uh, doe ik één keer per maand. En dat was voor mij wel een wens om een keertje artiesten aan te kondigen. Uh, omdat ik dat. Uh, het leek me heel leuk om te doen. En dat viel in één keer uh, op mijn schoot. Er werd gevraagd of ik dat wilde doen. Uh, toen samen met jou. Nou, dat was. Dat was voor mij best wel, uh, best wel spannend. Want uh, jij bent een hele ervaren presentator, ik helemaal niet. Dus. Uh, tenminste, niet in de zin van buitenpodia's. Dus dat was voor mij heel nieuw en ik vond het echt spannend. En. Uh, ik had eigenlijk uh, nog nooit echt artiesten aangekondigd. Dus dat vond ik heel leuk om dat ook voor te bereiden. Ik heb ze allemaal gebeld en. Uh, en, en, de, en de waarnemers heb ik gebeld. Uh, zoals bijvoorbeeld Jeroen van de Boom. Die had hey, het dan een heel. Duur. Wie je ook hebt gebeld? En dat is, zo dat je onderbreekt, want hij heeft echt enorm haast, want hij moet zo meteen een sessie in. Yves Berensen. en ja. we hebben hem aan de telefoon. Goedemiddag, Goedemiddag. Goedemiddag hallo allemaal. Hey uh, Yves, uh, ja, even, snel, even tussendoor, want jij ja, hebt zo meteen denk een sessie. Ik dat het allemaal zo abrupt is. Ja, nee, ja, ik, ja, nee dus inderdaad, ja, ja. Ik sta nu voor, het, voor, de, voor de deur van de studio. Ik heb namelijk iets heel tofs. Ik... Um... Ik ga nu zo de situatie met Ellen Clark. Wat leuk! Die, uh, die heeft mij benaderd om een, uh, om een, uh, om een liedje. Te... Oh, die houdt die deur open. Ja. Om, een, uh, om een liedje te schrijven. Ja. En, uh, Dus ik ja, ben een beetje zenuwachtig, maar ik, ik, ik moet zo met uh, ja, vijf minuten gaan naar binnen. En dan uh, kijk ik daar iets opzet komt. Nou, wat geweldig. Hé, hey, uh, Ja, vandaag is er iets, uh, iets heel leuks gebeurd. Je concert staat online uh, op Spotify. Ja, klopt. Klopt. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Het concert dat ik heb gedaan in. Uh, in Bloemendaal bij, uh, bij Caprera. Wat denk ik uh, vele dus nog wel weten. Daar hebben we een uh, registratie van, uh, ge van uh, gemaakt. Zeg maar qua audio dus. En ja. uh, die is vandaag online. En er zijn ja, 19 liedjescovers. Maar ook natuurlijk mijn eigen stations uh, in een uh, livejasje. Dus dat is wel heel tof. Nou, helemaal, helemaal leuk. Mensen kunnen dat lekker gaan luisteren op Spotify. Maar morgen gaat er nog iets geweldigers gebeuren. Ja, voor de Het is ook een he hele grote dag, ja. Ja, nou ja voor mij ook. Voor... Uh, ja. En ik denk ook mensen nog wel ver daarbuiten, als ik iedereen moet geloven. Uh, morgen inderdaad uh, ben ik het vinden op het Raadhuisplein. En daar waar ik mijn eigen show host, en dat heet Yves nodig uit. En uh, we gaan een avond vullen van uh, zeg maar uh, rond de klok van acht tot een uur of twaalf. Met collega-artiesten rond Thomas Bergen, Danny Vroger, Quincy, uh, Lange Frans, noem maar op. En uh, ja, daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ja, want hoe, uh, hoe is het zo ontstaan? Nou, ik ben natuurlijk ook begonnen in de klikspaan... waar ik, uh, waar ik mijn eerste voetsporen uh, zette als, uh, als zanger. En daar deed ik altijd al aan het eind van de maand op zondag... Uh, we waren een Berendsen nodig uit en dan had ik altijd ook een uh, collega die samen met mij die dan op uh, uh, opkomt treden in de, in de klikspaal En eigenlijk hebben we dat, dat, dat idee hebben we genomen, hebben we een uh, stukje vergroot. En dat, ja, dat is eigenlijk wat we gaan doen uh, morgenavond op het Raadhuisplein. Maar dan met vijf, uh, ja, zes collega's. Hey, het het uh, verhaal gaat ook nog even tot slot, want je moet echt door, uh, dat jij uh, volgend jaar in het AFAS live staat. Klopt dat? Oh, nou, de, nou ja, dat weet je meer dan ik hoor. <laughs> nou, dus, dus zijn we zijn wel bezig met, met, met, met wat dingen te bekijken. Ja. Om uh, te kijken of we een uh, concert gaan doen. Uh, wat dan net, ja, net een tikje groter is als bijvoorbeeld een Caprera. Ja. Alleen. Uh, en, concrete dingen zijn er nog niet echt. Oké. Okay. Dus ik wil de mensen nog, niet, uh, ge nog, nog geen vasthoop geven. Maar dat er iets aankomt is zeker, uh, zeker waar. Nou, wij houden jou in ieder geval in de gaten en we gaan jouw uh, live registratie draaien van, uh, voor, ja, voor jou. Super. Tof. Hey. Heel erg heel, lief heel, heel, heel, heel Bedankt voor je tijd Roy. Yes en uh, tot morgen. Vanaf acht yes, uur. Raad plan. Hoi hoi. hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Ik zie al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 Voor jou was dat de live registratie van Yves Behrens van Caprera 2019. Die heeft de afgelopen zomer heeft gegeven van zijn concert. En morgen geeft hij een eigen show op het Raadhuisplein. Vanaf 8 uh, uur uh, tot een uurtje of 12 Met een heel groot amazing feest met uh, heel veel artiesten. Danny Vroger, uh, Lange Frans, Thomas Bergen, Mike Daan en nog uh, oh ja Quincy en nog vele anderen. Dus dat gaat uh, een heel groot feest worden. Uh, het is... We hadden het er net even over. Wat is deze jongen in die zes jaar tijd gegroeid, hè Frank? Ja, onvoorstelbaar. Ja, en als ik dat zeg... Ik bedoel, ik stel verder niks voor... maar ik ben helemaal niet van de Nederlandse talige muziek. Nee. En uh, ik heb het uh, toevallig uh, gewoon als, uh, als uh, passant in de cafés meegemaakt... dat hij inderdaad een microfoon pakte. En dan zat ik lekker muziek te luisteren. Gewoon uh, wat, wat er op stond op de computer. En dan dacht ik, god, komt hij weer aan. Ja. Want dan wist ik wat er ging gebeuren. En dan, dan, dan liep ik wel eens weg. Omdat ik dacht: van, Nou, moet dat nou? Weet je wel? Ja, Zo'n karaokeversie in het café. Maar uh, uiteindelijk uh, kwam ik een jaar later. dat hij dat weer deed. En toen dacht ik: Het lijkt wel heel iemand anders geworden. Hij was zo goed geworden. Ja. Hij was echt heel professioneel. Uh, uh, zijn stem was, was er een stukken beter geworden. Hij, ja, ik, ik kan niet anders zeggen. De jongen heeft echt. Uh, in, in die paar jaar tijd echt alles eruit gehaald wat erin zit tot nu toe. En, en er ligt een hele grote toekomst voor hem, denk ik. Ja, ik denk het, ik denk het ook. En ook, je ziet het ook aan die ah, uitverkochte zalen, hè. De, de Tuschinski in Amsterdam, best wel een grote zaal, uitverkochte Caprera. Ja, wat gaat er het volgende komen? Ja, we hadden het er net natuurlijk heel kort even met hem over. Um, we gaan het allemaal zien. Ja, en ik denk inderdaad dat zijn kracht is... dat, uh, dat als je terugkijkt naar de, de grote jongens... Hè, ja. Dat zijn dan wel jongens die echt, vind ik de echte grote jongens... Dat waren jongens die heel normaal in het leven stonden. En gewoon van doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. En ik vind dat Yves dat ook heel goed... Het is een hele, ja, een hele fijne jongen om... Uh, zeg maar Als je hem spreekt dan is het een... Uh, ik ken hem helemaal niet zo goed. Nee. Maar het is gewoon... Uh, ja, heb een, uh, een hele fijne uitstraling. Ik denk dat heel veel mensen dat, uh, die, die hem beter kennen... Die, dat, uh, die kun je dat beter vragen. Die zullen dat ongetwijfeld... Uh, ook tegen jou zeggen als je het ze vraagt. Nee, zeker. Weet, weet je wie ook uh, zo, zo eigenlijk... Uh, hoe heet hij? Duncan Lawrence. Het ook eigenlijk zo die songfestival gewonnen. Gewoon doodnormaal erin gaan. Doe maar niet gek. Gewoon ja. normaal. En dan... Uh, ja, ik denk dat hij hierdoor ook heeft gewonnen. En zo zie je dat ook maar weer met Yves. Hij knalt lekker door, daardoor om gewoon lekker normaal te blijven. Ja, joh. En ondertussen zit hij nu in de studio met Alan Clark een mooi liedje te nemen. Nou, ik wou dus, net zeggen, dat is alweer weer een, een grote stap, hè? want dat, ja. dat zal hij zelf heel goed beseffen. Alan Clark is natuurlijk ook iemand die hier dan toevallig wel vandaan komt, dat is antwoord. Ja. Maar ook natuurlijk een, een hele grote jongen geworden in, in, in Nederland. En uh, ik, nou, misschien is het wel het hoogst haalbare met wie jij, als je zo'n duet met hem mag opnemen, dan, uh, dan heb je alweer een hele grote stap voorwaarts gezet, uh, denk ik zelf. Ja, nee, zeker weten. En uh, ja, het, het, het, wordt gewoon, uh, het wordt gewoon een, uh, een topper. En misschien zie uh, je hem daar ook binnenkort wel eens een keertje, denk ik. Maar hij heeft natuurlijk al in die arena gedaan bij de toppers. Maar ik denk wel dat hij uh, die richting opgaat ooit. Ja, en ik, wat hij natuurlijk nu doet, dat denk ik, ik, ik... Nogmaals, ik heb niet zoveel... Ik zit daar niet in, in die wereld. Maar ik vermoed wel dat als jij steeds al die jongens om je heen hebt... en die jou allemaal wel wat gunnen, wat natuurlijk wel gebeurd is... Dan, euh, dan heb je straks iedereen gehad en dan euh, gaan wij nog beleven dat, uh, dat hij gewoon de hoofdact wordt. Dat gaan we echt, ik, ik, ik weet zeker dat hij over een paar jaar gewoon uh, een hele grote naam is geworden is al, in Nederland. Want dat is hij eigenlijk al. Iedereen kent hem al. Alleen ja. uh, uh, uh, ja. hij moet nog wat tijd, uh, nog wat tijd uitzitten. En wat mooie liedjes voor zichzelf schrijven. En, dan, uh, en dat kan hij. Ja. Dat is ook al uh, heel wat. Want er zijn veel artiesten die natuurlijk al heel bekend zijn. Maar zelf niet veel kunnen schrijven. Hij schrijft hele leuke liedjes ook nog. Ja, nee zeker weten. Hé hey, weet je, we gaan, we gaan door met het programma. We, gaan, we hadden het net even met over natuurlijk. Alan Clark, we gaan hem gewoon even draaien. Father and Friend, hier op ZFM Zandvoort. En u zou deze uitzending zeker nog vaak de naam Yves Beeren horen. Want we draaien een paar nummers vandaag van uh, zijn Caprera concert. En natuurlijk op naar morgen von Iv uh, Berense nodig uit. Oh papa sit down and hear my song oh en if you feel like it then please sing along no nothing that i wanna say i haven't said before but to use your words You'll never be too sure See, even though I don't always show I'm glad that you're around I said I'm glad that you're around Oh, son, it's so strange To hear and see That someone so different is a soul like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 Kate van uh, Duncan Lawrence hier op ZFM Zandvoort. Jouw lokale omroep van deze regio. En uh, ja, Frank, jij zit hier nog steeds uh, gezellig aan tafel in de studio. Uh, we hadden het er net nog even over, maar toen moest ik even onderbreken. Het vrienden van uh, Zandvoort Live hebben we samen gepresenteerd. Het was een mooi evenement. En uh, ja, wat, hoe heb jij dat beleefd? Ja, te gek joh. Ik, uh, <kliek> ik uh, wilde omdat het voor mij de eerste keer was ook om dat te doen, om artiesten aan te kondigen, ik, uh, had ik echt een paar dagen uh, daarvoor vrijgenomen. Ook, omdat ik, uh, ik wilde eigenlijk al die mensen persoonlijk uh, uh, wat vragen stellen. Dat vond ik al heel leuk om te doen. Dus, uh, uh, ik, kreeg, ik kreeg zelfs van uh, wat ik al zei van, van uh, Jeroen van der Boom, de zaakwaarnemer, uh, aan de telefoon. Die zei, ja, hij is bezig met de toppers en uh, hij is helemaal niet bereikbaar, ook niet maar... voor mij. Hij zegt, maar ik ga het zeker uh, uh, de vragen stellen. Ik, ik, ik wilde weten wat allemaal de bindingen waren met Zandvoort. Dus uh, ik wilde van iedereen weten hoe ze hier gekomen waren. Of, of dat ze hier geboren zijn. En ik denk het is leuk om, uh, om uh, wat extra informatie mee te geven aan de mensen. Voor ze op gaan treden. En dat is eigenlijk heel leuk ontvangen. Ja. Dus uh, dat, uh, ja, dat is, uh, ik heb daar best wel leuke reacties op gekregen. Maar ook van de artiesten zelf. Ze ja, hadden wat leuk, want dat wordt maar niet altijd gevraagd. Dat soort dingen. De ins en outs over Zandvoort. Ik zeg, nee, ik zeg uh, ja, ik, ik bedenk het ter plekke. Want dat lijkt mij leuk. Anders moet je iedereen op dezelfde manier aankondigen. Nou, en Zo uh, had ik wat contacten. En uh, Jeroen van der Boom was eigenlijk degene die pas... Uh, die kreeg ik pas echt te spreken uh, vijf minuten voordat hij opkwam. Die was ja. heel druk. Nou, die, die, die vertelde ook heel enthousiast dat hij uh, hier in een snackbar gewerkt had en in scandals vroeger gewerkt had. En, en uh, nou ja, goed, dat is leuk om in een aankondiging, want er zijn weer mensen die dat weer niet weten. En ja, dat maakt het voor mij gewoon een hele leuke dag. En ik heb natuurlijk naar jou gekeken, want jij doet het wel vaker. Dus ik, uh, ik was blij dat jij voor mij moest. Want uh, ik denk, mocht ik nou denken dat ik het allemaal al weet, dan uh, kan ik me misschien wel heel erg vergissen. Dus moet ik maar even goed op jou letten. En nou ja, ik heb wel wat, uh, wat dingen opgestoken weer van jou. Dus uh, het was al met al was een hele leuke dag. Ja, want, um, ja, want jij, jij, jij deed de avonddeel. Ik heb een deel van de avond meegemaakt tot Jeroen van der Boom. En daarna moest ik echt naar het uh, volgende. Ja. Uh, het was best wel ook wel een, een kluif. We qua, qua aankondigen, afkondigen, bezig zijn. Ja. En uh, het was gewoon echt een heel mooi druk evenement geworden. Ja, dat klopt. En wat ik dus wel mooi vind, dat is dan om... Uh, ik vind het altijd mooi om te kijken achter de schermen. Dat vind ik altijd fijn. Dat heb ik... Uh, ik heb vroeger al bij artiesten op het podium... Uh, boksen op het podium gezet als Rodi uh, in Miami. Dat heb ik een paar weken gedaan. En dan was ik altijd al heel erg geïnteresseerd... hoe dat nou achter het podium ging. En nu was dat ook weer zo dat ik uh, uh, uh, ervaarde... dat een, een, een podiumregisseur, hè, want die hadden wij... Ja. Ja, hoe belangrijk die mensen zijn. Als jij uh, uh, in, in, je, in, je, in je spanningmodus zit... dat jij dus mensen moet gaan aankondigen... dan heb je geen zin om op je horloge te kijken... of je vijf minuten... Uh, uh, voortijd, uh, of je al op tijd bent. Nee, ik stond ergens en ik werd gewoon opgehaald. Ik werd weer teruggebracht. Ja. Ik werd gezegd, je moet nu stoppen. Je moet nu beginnen. En dan kun je je volledig uh, toeleggen op je tekst. Dus je kan je helemaal uh, focussen op, op, op je tekst... wat je moet zeggen, wat je tegen de artiesten... en tegen het publiek wil zeggen. En dan, uh, ja, dat heb ik heel, als heel fijn ervaren... dat er dus iemand... Want wat ik doe, in circus, daar heb ik... Uh, in principe, uh, ja, dan krijg ik de microfoon... en dan moet ik alles aan elkaar praten. Daar weet jij natuurlijk alles van. Dat ja. heb jij ook vaak gedaan... En ik vind het hartstikke leuk als er een team om je heen zit die je daarin uh, begeleidt. Dat, uh, dat was mijn uh, leukste ervaring eigenlijk. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Dus dat vond ik heel leuk. Ja, want um, ja, daar mogen we echt wel ook wel, vind ik, ook persoonlijk uh, complimenten over uitspreken. Die organisaties van hier uh, van, hiervan, uh, van uh, natuurlijk Brigitte, Marcel en uh, Suzanne. Zaten toch echt wel, stonden echt als een huis? Hè? Ja, en ik weet toevallig wat zij ervoor gedaan heeft. Ze zei op een gegeven moment: van, uh, Als het afgelopen is, ga ik met een zak ijs uh, ga ik een week op de bank liggen. Want uh, zij kreeg, geloof ik, 300 berichtjes per dag. Dat vergt echt, uh, echt heel veel organisatie. Ik heb zelf ook wel dingetjes georganiseerd, vroeger in mijn café. maar dat was echt kleinschalig. Ja. En daar heb je al stress. En dit was mega, hè? En ik bedoel heel veel artiesten. En, en, en het was voor hun ook voor het eerst. En wat mij ook opviel, dat ze het helemaal naadloos aan elkaar hadden geregen. Dus er viel ook één artiest weg die niet op kwam dagen. En dan was er echt stress. Omdat uh, ja, er was bijna geen ruimte er was. Er was geen tijd om dingen op te vangen. En daar hebben hun ook weer van geleerd. Want uh, als je het goed bekijkt, is het ongelooflijk. Het weer was heel slecht. S ochtends. Ja. S avonds klaarde alles, of tenminste in de middag klaarde het helemaal op. He, het zat ook een beetje mee. He, nadat het eerst het weer heel erg tegen zat. Kwam het eigenlijk toch allemaal goed. En, en alles liep op tijd. En precies op tijd konden ze gewoon het evenement stoppen. Met het hele volle plein. Ja, ik heb een petje af voor de organisatie. Dat is absoluut waar. Die mensen die hebben er hard voor gewerkt. En uh, ja, het is leuk om dat van dichtbij mee te maken. En samen met jou. Want ik, nogmaals. Ik heb nooit ook in een duo uh, met iemand iets samen gedaan. Ik vond het gewoon... Uh, ja ik vond het echt heel leuk om te doen ja ik vond het ook leuk om met jou samen te werken en ik hoop dat er een vervolg komt en um, wat ik ook zo leuk vond Jeroen van de Bomen die heeft ooit een liedje uitgebracht natuurlijk je bent zo dat was zijn grote doorbraak maar dat is uiteindelijk door deze samenwerking ontstaan moet je maar luisteren Ik Hier op ZFM Zandvoort. David Biesbo hier op de radio bij Zandvoort Lunch. En hier is ja, natuurlijk jouw ja, Bens vanuit ontstaan. Heerlijke muziek hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, Zand vertelt ook natuurlijk Frank. Heel veel mooie evenementen rondom het circuit natuurlijk. We krijgen natuurlijk de Formule 1 terug. Daar gaan we het tweede uur over hebben. Maar uh, ook bijvoorbeeld historisch Grand Prix. Ja. Wat vind jij van dat evenement? Ja, ik vind het alleen maar goed. Ik, uh, ik zie wat er allemaal uh, omheen gebeurt. Ik woon heen, heel dichtbij. Ik woon uh, tegen het circuit aan, uh, zowat. Dus ik zie natuurlijk altijd wel uh, wat er allemaal uh, om het circuit gebeurt... als er, uh, als er wat georganiseerd wordt. En ik vind, uh, ik vind het altijd een en al vreugde. Ik snap ook al die mensen niet die er allemaal wat op tegen hebben. Daar, uh, daar zullen we het nu maar niet over hebben. Ja. Want er is al genoeg over gezegd. Maar als je ziet wat de mensen een plezier beleven aan het circuit... Mensen van buitenaf, mensen van veraf... mensen uit Duitsland en nog veel verder weg... die dan echt uh, met een grote glimlach in de rondlopen daar. dan denk ik, hoe kun je dat nou uh, niet willen voor Zandvoort? Dat nee. kan ik niet begrijpen. We willen juist positiviteit. We willen, uh, ja, weet je, we willen Zandvoort op de kaart zetten met z'n allen. En uh, hoe leuk is dat? En dan uh, is het circuit zo'n enorme grote bijdrage. Veel groter als mensen denken... als het circuit er niet zou zijn, dan zouden ons dorp... Uh, Misschien wel als een nachtkaarsje uitgaan, uh, misschien. Ja, nee, zeker. Want vandaag is de, ja, de grote opening uh, van, um, van het uh, historisch Grand Prix... Uh, uh, expositie op het van het Zandvoers Museum. Vanaf uh, vier uur is iedereen daar van harte welkom. En uh, het wordt, uh, wordt, een heel leuke, uh, wordt weer een hele leuke expositie rondom uh, die uh, historische Formule 1 en alles. En onze collega's uh, van NH Nieuws zijn al een kijkje gaan nemen. Ja, dit is 1952, dat kan niet missen inderdaad. Um, en in 1952 kwamen er voor het eerst Nederlanders aan de start in de Formule 1. En uh, dat waren Jan Flinterman en Dries van der Lof. Een speciaal eerbetoon aan deze eerste voorgangers van Max stappen in het Zandvoorts Museum. Elk jaar wordt daar tijdens de Historic Grand Prix teruggekeken naar het roemruchte verleden van het circuit. Ze zijn niet op een ereplaats geëindigd, maar uh, ja, dat kon ook bijna niet. De Nederlandse autosport stelde in die tijd echt heel weinig voor. Dus het was uh, al een hele prestatie om twee Nederlanders aan de start te krijgen in die race. Daar, uh. Kijk, hier hebben we Jan Flinterman. Um, hij had in de oorlog uh, heeft hij gevlogen uh, vanuit Engeland. En een aantal uh, belangrijke missies heeft hij, uh, heeft hij gevlogen. En uh, ja, er waren eigenlijk nauwelijks Nederlanders die, die ervaring hadden met Formulewagens. En uh, Flinterman had dat wel. En uh, die had een aantal races al in een 500cc uh, Formule 3-auto gereden. En hij was een bekende Nederlander. Dus het was natuurlijk een hele slimme zet om die. Uh, ...aan de start te brengen in de Grand Prix, want daarmee zet, zet je die wedstrijd meteen serieus op de kaart. Ja, dit is Dries van der Loft nadat hij een, een race heeft gewonnen in een van zijn uh, MG specials. Daar is hij eigenlijk bekend mee geworden, het, uh, het racen met uh, MG's. Um, en uh, dat heeft toen geleid tot die uitnodiging om in de, in de Grand Prix van 52 uh, te de, starten. De originele helm van Dries. En nog een latere versie ook. Je ziet het stof eruit vallen. Nou, <laughs> maar ik zoek en daar dus Wil nog... je een vitrine voor? Ja, dit moet wel even in de vitrine staan met die helm. Wat niet in de vitrine past, is de MG Special van Van der Lof. Maar het is even de vraag of deze raceauto de de überhaupt de tentoonstelling haalt. Die auto is 1,45 meter breed. En hoe breed is het? Jij hebt hem opgehaald? Ja, 1,31 meter. Wat durven ze hem te kantelen? Of moet je de body er dan eerst af? Nee, je, je moet hem debateren. proberen. Kijk, je ziet het is een sigaar. Ja. Dus wat je moet proberen is hem te haken. Dus je zet hem dwars ervoor. Doe je het linkervoorwiel naar binnen. Dan draai je hem. Dan gaat het rechtervoorwiel naar binnen. Dan ga je naar voren. Vanaf vrijdag is de auto dus misschien te zien in het Zandvoorts Museum. En dat gaan we ja, allemaal zien. Je hoort de voorbereiding van de expositie... die vanaf vandaag vier uur te zien is bij het Zandvoorts Museum. En ik ga zeggen, het is zeker de moeite waard om uh, daar uh, uh, in ieder geval bij te zijn. Um, in ieder geval, uh, ga er zeker even kijken. En wij wensen de collega's uh, van uh, het Zandvoortsmuseum... Uh, heel veel uh, succes. En we willen de collega's, dat wilde ik eigenlijk zeggen... van NA Nieuws heel erg uh, bedanken voor hun bijdrage. En wij gaan luisteren naar Loka hier op ZFM Zandvoort.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 en Tú, la que me hace sentir, y que no hay que olvidar que hace falta vivir. Como ves, como ves, que me tienes así. Mmm, -hmm. será que sin ti nunca podré dormir? Loka, loka, loka. Hier op ZFM Zandvoort. En um, ja, wij hebben natuurlijk altijd onze vaste items, Frank. En uh, wij zetten altijd een artiest in het licht uh, tijdens Zandvoort Lunch. En dat is een artiest die uh, jarig is. Of uh, op deze dag is overleden. En vandaag is het een, is het een uh, jarige. En dat is uh, Freek de Jonge. En Freek de Jonge is uh, 75 jaar geworden. En hij is uh, vandaag het uh, artiest in het uh, licht. En uh, we gaan... Uh, zometeen even een stukje van hem horen. Maar dan moet de computer wel weer meewerken... want dat heb je af en toe met de techniek... dat het niet meewerkt. Uh, zo, zo, zo, zo. Ja, het gaat goed komen nu, hoor. Geen zorgen. Artiest in het licht. lieden in bezette gebieden, gesneden parten. De eerste keer. Wij liepen samen langs het strand, met links de zee en rechts het zand. Een gele vlieger hing in blauw, jij hield van mij en ik van jou. Er woei een hoedje van de pier, tussen de schelpen en het wier vond jij een veer. Er werd gelachen op een jacht, een zeemeel krijste onverwacht, liefde doet zeer. Die eerste keer dat wij daar liepen, hand in hand, puur op gevoel, nul op verstand. Jij links van mij, ik rechts van jou, al tien minuten, eeuwig trouw. Leek liefde maar een kleinigheid. Het antwoord op verspeelde tijd, licht als een veer. Die eerste keer. Die eerste keer. Die eerste keer. Niet mama's kleine jongen meer. Wij lopen samen langs het strand met links de zee en rechts het zand. De meeste dagen zijn geteld, de liefde is op de proef gesteld. Ik stap op een krab met maar één schaar, we zijn nog altijd bij elkaar. Liefde doet zeer. De zon verlangt naar ondergang, niets aan de hand, wees maar niet bang. Die komt wel weer. En altijd weer zullen wij lopen langs het strand met rechts de zee en links het zand vol vogels in de grijze lucht voor de seizoenen op de vlucht. De wandeling lijkt onbedoeld doordat de zee de sporen spoelt... telkens weer de eerste keer. De eerste keer, de eerste keer, komt telkens weer. Beter zo. Artiest in het licht. Een vreemdeling komt naderbij, een frontsoldaat drie dagen vrij. Hij moet platgezegd zijn kwakkie kwijt, zoekt een vrouw om bij te schuilen. Hij groet mij met een grootste knip. De pijn achter een trotse blik. Hij drinkt te veel, hij wachtte die. Hij maakt mij aan het huilen. Dans met mij onder de maan, Ami Pierola. En soms breekt de morgen aan, maar vannacht even in ogen nee. Hij vertelt mij gebroken Frans over zijn over. Loop graven de dode stang Ik Probeer hem te plezieren Hij schikt twee rozen in een vaas Noem jongen vechtersbaas Zijn glimlachen Verdwaard, laat me door hem versieren. Parijse nachten vliegen om, wij vragen niet hoezo, waarom. De dood loopt wel een blokje om. Snel. Hij valt in slaap, de blik verkweld. In zijn droom is hij de hel. Ik sluit hem in mijn armen. In de loopgraven, naar de lucht, ze vallen in. Geen erbarmen, Soldaten niet bij naam genoemd, vergane glorie, roem. De oude wereld is verdoemd, niets bestaat voor eeuwig Ik bid voor hem. zijn einde te Straks komt er ander naar mij toe. Ik kan niet. Elton John bij ZFM Zandvoort luncht hier op de vrijdagmiddag. Uh, ik wilde al zeggen op donderdag, want ik ben normaal altijd op donderdag, Frank. Dus, uh, <laughs> dat weet ik, want je hebt uh, ook gevraagd of ik een dagje later wilde komen. Ja, was... dat is waar, dat is waar <laughs> inderdaad. In ieder geval, u hoorde Elton John hier op ZFM Zandvoort. Ja, we hebben het net al een klein beetje over jouw uh, muziekgenre gehad, Frank. Um, maar... Daar is meer over. Waar, waar, wat voor soort muziek hou je allemaal? Ja, nou ja, weet je, eigenlijk ben ik, uh, ja, voor de mensen die uh, van vergelijkbare muziek houden, ben ik een beetje, zijn het eigenlijk allemaal wel open deuren, hoor. Ik bedoel, ik, uh, ik kan geen ingewikkelde namen gaan opnoemen, die zijn er natuurlijk wel. Maar over het algemeen ben ik uh, uh, van de Rolling Stones hè, en, de, en de Doors en Bob Dylan en uh, dat is wel een bepaald tijdvak, zeg maar. Hoewel de Stones nog steeds optreden. Maar dan, uh, dan is mijn liefhebberij ook nog echt een beetje uit de eind 60 en 70 jaren. Wat voor veel mensen natuurlijk al heel lang geleden is. Maar dat is wel waar ik van hou, zeg maar. En, en we hebben een plaat klaarstaan. Wat hebben we klaarstaan? Ja, we hebben een plaat klaarstaan. Dat is moeilijk om een bruggetje te maken. Ik wist helemaal niet waar we het allemaal over gingen hebben natuurlijk. Dus... Uh, uh, Um, ik zie wel dat er enige contrasten zijn met de Nederlandstalige muziek. En dan moeten we toch een soort bruggetje maken. En dat ja. bruggetje dat is eigenlijk een beetje waar ik het over had, uh, uh, over de bescheidenheid van mensen, weet je wel? Dat ik geloof dat je daar heel veel mee kan komen. Hè? We hadden het net over Yves. En Yves is gewoon, uh, gewoon een hele vriendelijke jongen. En ik hoop dat hij dat echt altijd blijft. Want uh, uh, ik bedoel ook zijn ouders, dat zijn ook uh, gewoon lekker normale mensen waar je gewoon rustig een gesprekje mee kan aangaan. En nou heb ik uh, een, een verhaal wat, uh, wat daar misschien wel niks mee te maken heeft. Maar wel over, over arrogantie en over capsules. En dat gaat dan over Fleetwood Mac. Een Fleetwood Mac is een, een band die al 40 jaar, langer dan 40 jaar optreden. En als je een band bent, een formatie bent. Dan uh, kan ik me voorstellen dat je een, een drummer bent. Hè? Dat is een oprichter van de band ook. Die heet uh, Mick Fleetwood. Dat is de oprichter van de band. Ja. Maar ik vind altijd nog dat een drummer of een bassist, als hij gewoon zijn taken uitvoert... kun je ze best wel vervangen. Maar het gitaarspel en de stem... die vormt natuurlijk een beetje de kleur aan de band. En nou is het dit jaar voorgevallen dat ze optraden... en ik wilde ze heel graag zien. Een van de weinige bands die ik nooit gezien had. Maar moest en zou ik naartoe gaan. En toen kwam het bericht dat Mick Fleetwood, de drummer... die had zanger... En gitarist. Dus dat is uh, één. Hè? Dat is vrij uniek. Dat is uh, uh, het gezicht van de band eigenlijk Lindsay Buckingham. Die, zijn naam wordt nooit genoemd. Maar één van de beste gitaristen die er is. En die zingt ook alle bekende nummers van Fleetwood Mac... die je kent uit het verleden, die zingt hij. Ja. Maar hij speelt dan ook de gitaar bij. En op een gegeven moment had uh, Mick Fleetwood dit jaar gezegd... Van, we zijn wel een beetje klaar met jou. Want uh, er was wat, uh, wat, wat oneenigheid. En zij ontsloegen hem uit de band... En op het moment dat ik dus tickets wilde gaan aanschaffen... omdat ze ook op, uh, op een groot festival in Nederland zouden verschijnen... dacht ik, nou, dan wil ik toch een keer meemaken. Bleek dat die kaarten gewoon, uh, nou ja, weet je... die schommelen tussen de 140, 150, 160 euro. Dan denk ik, wat een arrogantie heb je als band... als je gewoon het hele aangezicht, de hele kleur, de smaak... alles wat het eigenlijk is, zet je uit de band vandaan... en dan vraag je gewoon, dan zeg je, we doen het wel zonder jou. Ja. Nou, dat vind ik dus uh, precies het tegenovergestelde. Als je zo arrogant bent, ook na 40 jaar, als je dan die capsons hebt om dat te doen. Nou, dan vind ik dat, uh, vind ik dat uh, van een behoorlijke arrogantie. Want ik heb ook gelijk mijn kaarten geannuleerd. Ik bedoel, uh, als hij niet meedoet, dan hoef ik er ook niet meer naartoe, zeg maar. Nee. En dat vind ik dus. Uh, ja, ik. Ik, ik, uh, al, al, ik heb ook uh, een, uh, een uh, heel uh, bekend nummer klaar laten zetten. Omdat voor de mensen die wel luisteren, die kennen het allemaal. En als je daarna gaat, de, de gitaren die je daarin hoort, dat is dus diezelfde Lindsey Buckingham, maar ook zijn stem. Nou, en daar hebben ze dus nu gezegd: van nou, dan zoeken we een zanger, en we zoeken ook een gitarist erbij, en dan gaan we gewoon door. Nou, en ik denk dat dat gewoon een beetje dat je dan een beetje over het paard gaat.